Sophie Verhoeven met het NOS-journaal. Oud-president van Zimbabwe wordt niet vervolgd en krijgt bescherming in eigen land. Dat is hem beloofd, zeggen bronnen die betrokken waren bij de onderhandelingen over zijn aftreden. Het zou betekenen dat Mugabe het land niet hoeft te ontvluchten. Wat de regeling precies inhoudt is niet bekend. Ook is niet duidelijk wat er met zijn vrouw Grace gaat gebeuren. Mugabe trad dinsdag af na een regeerperiode van bijna 40 jaar. Het slachtoffer van de schietpartij in de buurt van het Scheepvaartmuseum in Amsterdam afgelopen nacht blijkt een jongen van 19 te zijn. Bij het incident raakten drie andere jongens van 18 en 19 gewond. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. Omwonenden hoorden rond 1 uur in de nacht harde knallen in de buurt bij het Scheepvaartmuseum. Twee straten werden vannacht afgezet door de politie. Een scooter die verderop werd gevonden is meegenomen voor onderzoek. De politie zoekt nog naar één of meer verdachten. De Haagse imam Fawaz Jeneit mag definitief de wijken Transvaal en Schilderswijk niet in. Het gebiedsverbod dat de omstreden imam eerder kreeg opgelegd... van het ministerie van Veiligheid en Justitie was terecht. De imam was naar de rechter gestapt om het gebiedsverbod aan te vechten... maar hij krijgt dus ongelijk. YouTube heeft 50 kanalen en duizenden video's verwijderd... omdat er schokkende scènes met kinderen te zien waren. De nieuwssite BuzzFeed News ontdekte meerdere video's waarin jonge kinderen te zien zijn in gevaarlijke situaties. Ze zijn bijvoorbeeld aan elkaar vastgebonden met touw of worden in een wasmachine gestopt. Makers van dit soort filmpjes komen vooral uit Oost-Europa en Rusland en ze verdienen veel geld met de video's. YouTube gaat ook het toezicht verscherpen en de advertenties bij dit soort videokanalen verwijderen, waardoor de bron van inkomsten voor de makers wegvalt. Het weer nog wisselend bewolkt en buien. Vanmiddag wordt het vanuit het westen droger en breekt af en toe de zon door. Het wordt gemiddeld 14 graden. Vanaf morgen is het een stuk kouder en het blijft wisselvallig. Dit was het. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Er zijn op dit moment geen meldingen van file.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 Ik heb nu ook niet gedacht, hè, dat ik ook nog even binnen zou komen, hè? Ja. <tie> nou, u wilt allemaal de groetjes hebben van Ria. En de rest van de regering. Maar vooral van Ria. Ach, ik ken Ria al zo lang, hè? Ken Ria nog uit de tijd dat ze nog typiste was, hè? Ria was typiste, hè? <tie> ja. Geen goeie, hoor. Nee. Ze deed soms wel een hele dag over één brief. Maar ja, dan kwam iedere keer als het belletje van de schrijfmachine ging, dacht zij dat het koffiepauze was, denk je wel. Ja, goed, ik ben blij dat ik hier even ben, want dan ga hoor in die Tweede Kamer, daar krijg je ook een kunstkop van op de deur, he. Ik zit de hele dag te bezuinigen, we hebben steeds geld tekorten. We hebben een gat in de begroting. Indales kende drie keer in. Maar ik heb er wat opgevonden, hè? Ja. Ik heb tegen alle jongens in de kamer gezegd: Ik zei, jongens, jullie moeten je allemaal op gaan geven voor die televisiespelletjes van tegenwoordig, hè? Want daar kan je goud mee verdienen. Hè? Nou, dan vonden ze zo'n plan. Wim Kok ook, Wim Kok. Ja, die heeft zich gelijk opgegeven voor doet hij het of doet hij het niet. Dus hij zal het wel niet doen. Want het is een aardige man, hoor, die Wim Kok. Maar hij maakt vaak domme fouten. Hè? Kan hij zelf niks aan doen, hoor. Nee. Kom door zijn opleiding, hè. Die heb die niet gehad, hè? <lacht> Voordat hij in de kamer kwam, was hij controleur op een bananenfabriek. <lacht> en daar hebben ze hem na een week al ontslagen. Hij gooide alle krommen weg, hè? <lacht> maar goed, hij doet mee in ieder geval. Nou, Hans Alders doet ook mee met die televisiespelletjes. Die heeft zich opgegeven voor de eerste, de beste. Hans Alders van Meleu, weet je wel. Die met de professor Zonnebloemenhoofd, zou maar zeggen. Ja, die kent wel 2000 telefoonnummers uit zijn blootoofd. Ja, ik weet niet welke namen erbij horen, maar het is toch te mappen. Nou, mij doet niet mee, mij. Maar dat hoeft ook niet, want die brengt al genoeg op, hè, mij. Ach, ach, ach. Dat openbaar vervoer dat loopt als ze trein, hè, momenteel, hè. Ik had vanmorgen zelf nog een bus, die was zo afgeladen, zelfs de chauffeur moest staan. Ik dacht, nou, dat gaat goed, hè. Nou, in Dales, heb je al meegedaan in een televisiespel? Heb je niet gezien? Tobbe dansen. <lacht> ja, ze deed het goed, hoor. Ze is twee uur blijven drijven. <lacht> Zonder toppen. Maar ze krijgt nou een eigen televisieshow, hè? een talkshow. Rondom in. <lacht> nou, daar hebben we nog die deetman die voorzitter bij ons uit de kamer. Weet je wel, met die hamer. Die, die doet mij jouw puzzelfavoriet van de NCRV. Die kan goed puzzelen, hè? die deetman. Geen moeilijke puzzels. <lacht> Beetje van, uh, het is geel en het zit in een kootje. Weet je? Maar daar is hij toch de hele middag mee bezig hoor. Pas tegen de avond, dan hebt hij hem, hè. En dan vult hij hem ook in, hè. Blokkie kaas. natuurlijk niet goed, maar ja, dat vertellen wij hem niet, hè. Hij doet wel meer gekke dingen. Ik zag al vanmorgen nog bij de uitgang van met Dreesmal. Was hij al drie kwartier bezig om de draaideur dicht te gooien. Ik denk, nou, die doet niet goed, hè. Nou, ik kom zelf net terug uit Amerika. Ja, ik was even met Boe, met Van den Broek, was ik even in Amerika. Lachen joh. Ach, ach, ach, die Van der Broek, kan zo gek doen, hè? Nou, nou, nou, als je daar één neutje in gooit, nou, dan kom je niet meer bij, hè? Op de terugweg ook in het vliegtuig, we waren nog maar net opgestegen, Steekt hij ineens zijn hand uit het rapie van het vliegtuig. Hij zegt Ruud, ik zeg, ja. <lacht> Hij zegt, we zitten boven New York, hoor. Ik zeg, hoe weet je dat? Hij zegt, ik voel het toppie van het vrijheidsbeeld. Ja. Even later steekt hij weer zijn hand uit het raam. Hij zegt, ruut. Ik zeg, ja. Hij zegt, we zitten boven Parijs, hoor. Ik zeg, hoe weet je dat? Hij zegt, ik voel het toppie van de Eiffel, hoor. En van later steek ik me altijd uit het raam. Ik zeg van de broek. Hij zegt ja. Ik zeg we zitten boven Amsterdam hoor. Hij zegt hoe weet je dat? Ik zeg ze hebben morlogie gejaagd. <lacht> Maar goed, ik word er weer van door. Ik heb nog meer te doen, dus u hebt allemaal de groetjes van Rita en de rest van de regering, en ik sluit weer af met mijn wekelijkse kreet. En u mag hem allemaal weer meedoen. Tu, tu, tu. Ja. ja, ja, ja, ja. U heeft hem ongetwijfeld herkend, André van Duin, met zijn. Uh stukje zijn sketch over Ruud Lubbers van destijds. Nou ja, en dan hoor je eigenlijk alweer. dat er eigenlijk helemaal niks verandert. wie je nou in het kabinet hebt. Het is altijd tobben. Goed, we gaan even door met een uh, mooie artiest in het licht. Toch? Toch? Toch? Ja, hoor. Artiest in het licht. Ja, en dan gaan we even aandacht besteden aan Anita. Oh day, mooi stukje jess. Sing low, sing clear Sweet words in my ear Not a whisper from despair But love's on prayer Sing on until You bring back the thrill of a sentimental tune that died too soon. Uh -huh, when harmony was lost, but you forgave. I forgot, whisper not, a quarrel's past. You know, we've had our last, so now we'll be.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 Whispers of troubles are an echo of the past. All it'll take to lose my gloom is just a whisper—not of rumors. Got to feel love for me. That's how it's got to be. Had our last so now now now with me, I'll key constantly. Love will whisper on eternally. Love will whisper on eternally. Anita O'Day. Vandaag is haar sterfdag en vandaar dat we even aandacht aan haar besteden om haar te eren. Een prachtige jazzzangeres, Anita O'Day en haar eigen naam is, uh, was Annet Anita Bell Cotton. Ze was geboren in Chicago op 18 oktober 1919 en overleden in West Hollywood op 23 november 2006... Een Amerikaanse jazzzangeres. En haar bijnaam trouwens was Jezebel of Jazz. Zij begon haar carrière in 1934 bij een uh, zanggezelschap dat toerde door het Middenwesten van de Verenigde Staten. En in 1936 besloot ze om professioneel zangeres te worden. Het verhaal gaat trouwens dat ze in haar kinderjaren uh, per ongeluk de huig zou zijn verwijderd. Terwijl men alleen maar haar keel hadden moeten knippen. Nou, als dat het geval zou zijn geweest... Ja, dan had het in ieder geval geen nadelig effect op haar zangkwaliteiten. Zoals u heeft kunnen horen. Prachtige stem. Zij was trouwens ook de eerste artieste die de klassieke Vaya con Dios opnam. Nou, zullen we meteen even de volgende uh, artiest in het licht gaan doen? Want het zijn er zoveel, dus we moeten een klein beetje door... Artiest in het licht. Miley Cyrus. Ja, ja. Miley Cyrus, jarig vandaag. Ze is geboren op 23 november 1992. Ze heet uh, Miley Ray Cyrus. Dus uh, ja, ze heeft gewoon haar eigen naam als artiestenaam. Um, nou nee, ze is geboren als Destiny Hope Cyrus. Sorry, Destiny Hope Cyrus, dat is haar eigen naam. En uh, als kind had ze al kleine rollen in de Amerikaanse televisieserie Doc... En in de film Big Fish. Nou, het nummer heeft u natuurlijk herkend: Wrecking Ball. Een spraakmakende video hoorde daarbij. Waardoor ze dus heel erg beroemd is geworden. En uh, ze staat bekend, Cyrus, als een van de succesvolste artiesten... die van de Walt Disney Company komt. Ze heeft vijf nummer één albums... in de officiële Amerikaanse albumlijst op haar naam staan... waarvan twee soundtracks zijn van de televisieserie Hannah Montana. En in 2010 stond Cyrus op nummer 13... in de Forbes 2010 Celebrity Top 100. Nou, uh, tot zover Miley Cyrus... En dan uh, kunnen we misschien nog even een artiest in het licht erbij doen. Uh, laten we een leuke slager doen. Want Erik Silvester is ook uh, jarig vandaag. Of is hij overleden? Nou, dat ga ik zo even voor u uitzoeken. In ieder geval is hij een van onze artiesten in het licht. Lig im Bett im Cabana Hotel und kann nicht schlafen es wird schon bald hell Oho, oho. Aha Ich träum von dir doch ich wink aufgewacht Wenn nebenan wird getanzt und gelangt. Ik ken een Girl am Zuckerhut, ja die hat Pfeffer und Musik in Blut. Die Caballeros stehen im Kopf, wenn sie den Mann bot tanzen. Denn dieses Girl am Zuckerhut, oh caramba, ja die so gut. Mucho amore, das war schön, ich vergesse sie nie, no no. no. Ja, yeah, ja, los geht's Oh, oh, oh. Ah, ah, En ze omarmen mich toch wat ze spreekt. Ik ben ganz eerlijk, verstehe ik niet. Oh, oh, oh. aha ah, Ik ken een girl aan ja, die had Pfeffer und Musik in Blut. Die cavaliere stehen pocht, wenn sie den Mambo oh, tangt. Den dieses Girl am Zuckerhut. Oh, caramba, ja, die kus zo oh, goed. Mucho amore, dat was schön. Ik vergesse die nie. No, no, no, no. La Ja, ja, een lekker vrolijk nummer van Erik Silvester. Een Duitse schlagersanger. En uh, ik draaide dit nummer in het kader van het artiest in het licht. Omdat hij namelijk vandaag, ik wist het net even niet zeker... maar nu weet ik het. Ik heb me inmiddels geïnformeerd. Het is vandaag zijn sterfdatum. 23 november 2008 is hij overleden. En hij was geboren op 24 september 1942... In Bledzanski en overleden in Keulen. Erik Silvester, dat was zijn artiestennaam en zijn echte naam was Erik Hersman. En uh, ja, zoals u al heeft kunnen horen, hij was een Duitse slagersanger, um, Componist, tekstschrijver, producent. En uh, we gaan even door met een gewoon lekker nummertje. Gewoon omdat het mag. Ja, ja, een heerlijk nummer van Colin Blunstone en uh, I want some more en we gaan naar nog iets meer, want we hebben er weer een artiest in het licht. <laughs> het liep even door elkaar, Hoort u dat? Uh, we gaan naar een Hollandse artieste. En wel Helen Shepherd. want zij is jarig vandaag. Nou is het heel moeilijk om iets te vinden van haar op, uh, op het internet aan muziek. Dus ik heb een heel oud bollig liedje. Maar goed, kan toch ook hartstikke leuk zijn? Ja toch? We draaien hem gewoon. De Shepards. Nostalgie Al Die al een tijd zo onze vrijheid heeft bestreden. Zie hoe hij slaapt, graaf en draft met geweld. Shepherds. En waarom de Shepherds? En waarom zo'n ouderwets liedje? Nou, ik zei het al. Helen Shepherd, zij is jarig vandaag. Uh, haar artiestenaam is dus Helen Shepherd. En haar echte naam is Helena Cornelia, oftewel Leni, zoals ze genoemd werd. Leni Schaap. Ze is geboren in Uimuiden op 23 november 1939. En uh, ja, een Nederlandse zangeres dus. Ze maakte de naam als uh, solo zangeres en ook als lid van het trio The Shepherds. Samen met haar broers Nico. Die speelde de contrabas, En dan had je ook nog Jan Schaap, een andere broer van de, En dat was de gitarist. En die laatste veranderde zijn naam in John. Nou, dat uh, waren dus The Shepherds. Omdat Helen Shepherd jarig is vandaag. En uh, zij is op maandag 12 augustus 2008... werd Helen getroffen door een hersenbloeding. En ja helaas trof die bloeding vooral het spraakgedeelte. En ze kan nog wel praten, al zoekt ze voortdurend naar woorden. En eh, ook het lopen gaat tegenwoordig heel moeizaam. Maar zingen is uitgesloten... En ze had ook een radioprogramma bij Seaport uh, FM. Maar dat kon ze ook niet meer doen door die hersenbloeding. En dat programma is overgenomen door collega uh, Astrid Nijg. Goed, tot zover Helen Shepard. En het is de hoogste, maar dan ook echt de allerhoogste tijd voor... Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door... Door mij, door mij. Ik doe het gewoon lekker zelf. Oké, okay. uh, ja, ik ben heel druk bezig geweest uh, tijdens het programma... dus helaas heb ik niet kunnen zoeken naar nieuw nieuws. Dus u krijgt gewoon weer een uh, herhaling van het uh, regionale nieuws van half één. Een 81-jarige Zandvoortse vrouw is afgelopen dinsdag rond kwart over zes het slachtoffer geworden van een babbeltruc. Met een smoes werd er aangebeld en werd er een vrouw binnengelaten bij de woning aan de straat. Daar werd het slachtoffer door de vrouw aan de praat gehouden. Na enige tijd in de woning te zijn geweest ging de dame er door. En daarna ontdekte de bewoonster pas dat er sieraden waren weggenomen. De politie is op zoek naar getuigen. Kunt u de politie iets vertellen over de daderes? Um, belt u dan alstublieft. Het signalement van de vrouw, even ter bevestiging... het is dus een, dame, een blanke dame tussen de 30 en de 40 jaar oud... ongeveer 1,75 meter lang blond lang haar. Ze droeg op dat moment uh, dat ze uh, bij die dame in huis was... aan de straat een zwart wollig jek tot aan de heup. En als u dus informatie heeft, dan kunt u bellen met de politie... op telefoonnummer 0900 8844. Gisteren heeft een aanrijding plaatsgevonden... tussen een personenauto en een vrachtauto aan de Krukiusweg in Heemstede. Politie, brandweer en ambulance waren snel ter plaatse... en daar bleek dat twee personen gewond waren. En een van de gewonden is ter controle door de ambulance vervoerd naar het ziekenhuis. Misschien is het u al opgevallen toen u de kortste weg nam... tussen het station en de zeestraat en het dorp, want dan kwam u via de kippentrap. En de kale muur is inmiddels beschilderd... met de van, afbeelding van een zandvoortshuisje... en achter een van de ramen is een inkijkje naar een huiskamer. Tevens staat er op elke tree van de trap een zin... met als resulta resultaat een uniek gedicht van Marco Termes. Dus als u de trap oploopt, dan komt u hem gewoon tegen, die, dat gedicht. Als u de trap oploopt... Afloop moet u zich dus nog even omdraaien voordat u verder loopt. Om hem te kunnen lezen dan natuurlijk. Nou, wat gaat er nou gebeuren? Waarom vertel ik u dit? Op 29 november om 11 uur... dan komen de deelnemers van het project bij elkaar. En daarbij is iedereen welkom om ze te complimenteren met het resultaat. En het uh, is toch hartstikke mooi hè, dat dat gedaan wordt. Want door heel Zandvoort komen er nu mooie kunstwerken op kale stukken muur... En zo wordt Zandvoort door kunstenaars stukje bij beetje mooier gemaakt. Nou, en daar zijn we ze heel bedankbaar voor hoor. Chapeau voor jullie inzet, jongens. Mooi initiatief. Dan nog even het volgende. Morgen is het 24 november. En dan opent in het Zandvoortsmuseum de laatste expositie van 2017. En het is een mijlpaal. Want het is ook de laatste expositie dat bij het Zandvoortsmuseum deel uitmaakt van de gemeente. Op 1 januari 2018 namelijk wordt het museum een zelfstandige stichting. De expositie Kust en kunst van bron tot zee is een ode aan Zandvoort. Nou, wat kunt u tijdens die expositie verwachten? Een mix van oude en nieuwe kunstwerken van Hans van Pelt, Marco Termes... Alina Blasquez en Anne Laout. Maar ook van Donna Corbani, Brechtje van den Einde... en de schildersclub van Pluspunt. Tevens wordt uw speciale aandacht gevraagd... voor de collectie van Bob Gansner. Folklorevereniging De Wurf heeft de klederdrag van Bob Gansner gekregen... bij het overlijden van deze bekende Zandvoorter. En met liefde en zorg hebben zij hiervan... een Zandvoortse kledingschouw vastgesteld... Nou, tot zover het regionale nieuws. En dan gaan we over naar... Heb ik dat nou goed? Dat heb ik niet goed. Dus dat was het regionale nieuws. En dan gaan we over naar het weer. Geen of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Ja, niet zo snel, niet zo snel natuurlijk. Want ik moet hem nog opzoeken... Waar is het weer? Nou, oh, die is daar, ik zie hem al staan. Nou, dan gaan we eens even kijken. Wat onze Rico Schreuder uh, te voorspellen heeft. Nou, vandaag uh, is het natuurlijk bewolkt. Even die muziek wat zachter hoor, Hans moet ik er zo overheen schreven. En er trekt een koufront over met flinke buien. Voor het front uit loopt de temperatuur op naar een graad of 13, 14... maar na de frontpassage is het ongeveer 10 graden. Er waait een stevige zuidwestenwind... en die is vrij krachtig tot krachtig over land en hard aan zee... met een windkracht 5 tot 7. Vanavond zijn er opklaringen... en komende nacht is het weer bewolkt met enkele buien... en gaat het afkoelen naar zo'n 7 graden. De komende dagen is het flink wisselvallig met in het weekend flinke buien. En ook, ook waait het flink en de temperaturen gaan naar beneden. Morgen wordt het een graad of negen. En uh, in het weekend is het met zeven graden gewoon hartstikke geur. Jet van demmen, daar houden we helemaal niet van. Nou, uh, we gaan maar meteen lekker door met een gezellig muziekje. Toch? Of niet? Wat u... Wat zal ik gaan draaien? Ik ga eens even gauw kijken, want ik had niet echt wat klaar staan. Dat is natuurlijk ook weer dom van mij. Maar de, laten we het lekker warm houden binnen. Kachel een beetje lager, want uh, we gaan weer aan de slag met z'n allen. should be dancing The BG's natuurlijk. Ja, yeah, we gaan nog even lekker doordansen met onze buren, de Chef Special met Amigo.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 your move, got your not awesome, But it do sound like fun What that song you got in your headphone, can I listen me some I know you think I'm a little different But I'm still somebody's son Where you go and what you drink It can I have me one It's all boy, it's all good It's all bueno, Benet bon. Let's go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 Ja, ja, prachtig nummer van uh, Yusuf, oftewel uh, Cat Stevens. En uh, daarvoor, uh, wat had ik daarvoor nou ook alweer gedaan? Ik heb Chef special. Oh ja, chef-special met Amigo. Vindt ik had het zo leuk hè, om eens uh, in zo'n programma iemand, iemand te laten horen uit de buurt of uit Zandvoort. Daar hou ik wel van. Um, ik vond het net wel leuk eventjes met die nostalgie, die Hollandse nostalgie. Ik ga er gewoon nog eentje opzetten. Heerlijk, memories, lekker hoor. Maar plotseling valt Ja, het Lolan Trio. Ja, de ouderen onder ons kennen ze ongetwijfeld nog. Ik kan geen kikker van de kant af duwen van het Lowland Trio. Uh, we gaan weer even lekker swingen. Ja, mee, maar... Toch? Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. van de Commodore. How the story goes She knows go it all van de Commodores. Wat zullen we doen? Zullen we nog eens een oudje tevoorschijn halen? Ik heb een hele leuke bij hoor, van Lobo. Me and you. En een uh, dog named Boom. Ook lekker vrolijk. I remember to this day, the pride. jammer. Nou, ik zat natuurlijk niet echt op te letten, want collega Beppe was hier en uh, collega Bart is hier. Dus we stonden ook natuurlijk tussendoor een beetje te kletsen. En dan heb je helemaal de tijd niet in de gaten, maar het zit er alweer op. Dus ik wil jullie allemaal hartelijk bedanken voor het luisteren en het kijken. Uh, vergeet niet dat vannacht de Beatles-nacht is, maar daar zal ongetwijfeld twijfeld, collega Bart van der Meer, die straks na mij het programma overneemt, meer over vertellen. Ik wens jullie nog een hele fijne ZFM-dag... want het is vol met muziek tot morgenochtend 8 uur. En uh, nogmaals, bedankt voor het luisteren. En mij hoort u maandag weer met collega Charles Duijf.